Ja, Sanne Putzij is putzei, drie op de vier. Mia's binnengehaald. Proficiat. Dank u, dank u. Welke heb je nu het liefste? Ik denk, de mooiste is toch wel het album van het jaar. Het is mijn eerste album, mijn eerste, mijn eerste baby. Dus dat die zo uh, heerlijk uh, ontvangen wordt, dat vind ik echt super. Het is ook meteen het meest verkochte album. 400.000, als ik me niet vergis. Ja, dat is flink, hè. Mm. Hoe, hoe verklaag je dat? Ja, hoe verklaar je dat? Dat is een moeilijke vraag. Ja, ze vinden dat leuk, blijkbaar. Je hebt ook de tijd genomen. Misschien dat het daar een echt veel stuk? Ja, tuurlijk. Ik heb zeker mijn tijd genomen. Ik wachtte dat het 100% iets was wat ik, wat, ik, wat ik heel goed vond. En ik wou daar 100% mijn stempel ook op zetten. En daarvoor had ik meer tijd nodig, omdat ik nog vrij, ja, hoe zal ik het zeggen, onervaren was in het allerbegin. En, en ik had echt zeker een jaar, twee jaar nodig om, om te weten wat ik echt wou. Dus uh, ideaal. Wat ook heel opvallend is, zowel de Franstalige markt als de Vlaamse markt kunnen jou wel smaken. Ja, ik vind dat ongelooflijk zalig, echt waar. Ik vind dat heerlijk. Uh... Ik ben daar wel fier op hoor. Ja. Straks de UK en de States ook erbij? Ja, wie weet dat. Ja, het komt er wel uit, maar hoe dat zal werken, dat weten we niet. <laughs> Meteen als liveband of ga je ook daar uh, solo met gitaar? We zullen wel zien. Oké, okay, alleszins heel veel succes. Thank Sanne. Dank je.